is door Almegens met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte en PvdA-voorman Samson hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Dat zeiden ze na afloop van hun eerste gezamenlijke gesprek bij minister Kamp. Volgens Rutte zouden de gesprekken kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking. PvdA-leider Samson liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. De twee zeiden niets over een eventuele samenwerking met een derde partij. Eerder vandaag lieten ze weten dat ze draagvlak voor een kabinet met tenminste VVD en PvdA zien groeien.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 Een man uit Eindhoven heeft gisteren zijn gestolen iPad teruggevonden door op afstand foto's te maken van de dief. Via het track-and-trace systeem van de tabletcomputer kon de politie vrij snel achterhalen dat de iPad zich in een flat bevond. De politie wist het juiste appartement te vinden doordat de eigenaar op afstand met de tablet foto's maakte. Op die foto's was de verdachte te zien en de gordijnen van de flat waarin hij zich bevond. De politie heeft de verdachte aangehouden. De storing bij het mobiel bankieren van de Rabobank is opgelost. Sinds gisteren werkte de mobiele app van de Rabobank niet goed. De verbinding werd regelmatig verbroken. Pas na een aantal keren inloggen lukte het om via de app transacties te doen. De Rabobank heeft 300 telefonische klachten gekregen. Het weer vanmiddag veel bewolking, alleen in het noorden de zon. Hier en daar lichte regen. Temperatuur 18 graden op de Wadden en 22 graden in het Zuidoosten. Morgen is het met 17 graden een stuk frisser. Dit was het NLP. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW.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 No, 106.9 ZFM negen. da da Your problem, baby, and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 Like ever. No!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 I'll make this ball. <laughs> Dat is ons decor, Planning ik van morgen, door we dan steeds voort. dan verbar ik morgen Ligt bakken in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd deed langs door. Slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk dat als ze slaap wil ik even.